Bij de voorbereidingen voor een lancering. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen. Volgens de Russen zijn dat er 92. Maar andere schattingen hebben het over 150 doden. Het ongeluk gebeurde in de begindagen van de ruimtevaart in de Koude Oorlog. Het weer. Vanochtend, vooral in het westen en noorden, wat buien, maar ook zon. Later wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Temperatuur vanmiddag rond de 10 graden. Dit was het NOS-journaal.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 De koers van McLaren gaven meer tijd toe in de kwalificatie. Hoewel de Brit Lewis Hamilton met de vierde tijd 1.36062... ...toch een plek op de tweede startrij pakte. Regerend wereldkampioen Jensen Button... ...gaf echter 1,2 seconden toe op Vettel. Zijn rondje van 1,36731... ...was de zevende tijd... ...en bracht de Brit niet verder dan de vierde startrij... ...voor de race van morgen. Boe. En Ferrari, of eh, tenminste Formule 1 fans... ...morgenochtend, 7 uur RTL 7... ...om morgenochtend, 7 uur ons bed juist, Om 7 uur? Zo ja. jonge, jonge. Je gaat er niet naar de herhaling kijken. Een echte, echte Formule 1 fan wil dat live zien. Dus okay, op. Morgenochtend, morgenochtend bij RTL 7 om 7 uur live...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 You. De raceweekenden bij CFM en dan een plaat op Pole Position. Zou ik denken, deze van Michael Jackson, tezamen met Fergie. You're the Just Beat it. Leuk is hij, hè? Maar hoe lang gaan we dan terug in de CFM-geschiedenis? Nou, dit is maar een paar jaar geleden, hoor. Dus oh, okay. valt best mee. Valt best mee. Okay. We hebben hem heel lang gehad, de plaat op Pole Position. Nou, een plaat die daar niet bij gestaan heeft, dat is deze die jij uitgekozen <laughs> hebt, Albert-Jan. in ja, kaart de... tezamen met Tom Jones. Ja, die combinatie is toch grappig? Ja. Dat dacht ik ook. Een, een, een, een echte gouden ouwe met uh, ja en dan Tom Jones erbij in zijn modern feestje. Uh, speciaal voor Ladies Night natuurlijk. Hè? Dit is speciaal voor Ladies Night. Zo dadelijk daar meer over, over het Circus South is de plaats. Well, she knows what me through and through, you know.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 Hier is uh, Johnny Gill en Rap You the Right Way. Oké. Okay. Dan staat hij me zo aan ah, te kijken. Ja, nooit wat. Wat gehoord. is dit aanleiding? <laughs> nou, je hoorde hem nu wel, zo. Dus zou ik nou eigenlijk de jingle moeten draaien. Het swingbeat raket. Maar dat doen we niet. We hebben wel een andere jingle voor je. ZFM. Al 20 jaar. Het ja. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar. ZFM. ZFM.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 helemaal in huis gehaald, Albert-Jan. De winterschilder. Ja, ze zijn er weer. De winterschilders. Ja, hij uit. Denk aan mee, uh, Daniel Lefferts, maar we hebben er weer eentje in het huis van CfM. Ja, die doet nou de onderkant van de trap, hè? Ja, die gaat de onderkant doen. Nou, ik heb... Uh, hij hangt een uh, beetje op zijn kop, die hoor. Dat is uh, echt niet te geloven. Oh, ah, nee, nou, hij is Een klein bezig. beetje maar. Ja, Mooi, hij ziet ook blauw, maar dat doet hij altijd natuurlijk. Maar hij wilde wel een plaat horen. Nou, die gaan we even voor hem draaien. komt hij aan. Heksjes klikken op de stoep. De molen doet de roeven koep. En de lofterbeksen achterna. Naar de Hema en beslist die voor een lekker Lekkere worst van de Hema vet vrij papieren erom. Zacht druppel langs een zeven. Met de vent ziet er toch niet dus kom. Lekkere worst van de Hema rauw kost ik gezien. Waarom?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 Ga bij de Hema binnen, want ze is in het verdrag. de wandsen, worst van de Hema.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 Nou, oké, okay. Kroon... goed nieuws in ieder geval. Hoor. Kroonvis gaat in de voetbal. Dat bedoel ik. Dat visje, waar ik het over had. <laughs> Daar heb je me dan. Hij kwam vanzelf terug. Hoe kon ik het zo raden? <laughs> het lijkt wel funhouse hier. Piek zonder een plaatje over.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 To go, let it snow, let it snow, let it snow. <sighs> no, it doesn't show signs of stopping in a broad.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 One more time.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 twee druppels over uh, het Ja, jij zet mij zo onder druk. Ja, ik merk het. Ik is een plaatje van Mary J. Blijts zijn Just Fine. Ja, en leuk. we vinden het allemaal prima. Prima, maar ik, goed, ik heb er nog één gevonden, net op tijd. Oké, okay, nou wordt het meteen alweer de, de laatste voor vier uur. Is het, ja, de tijd vliegt, hè. Ja, joh, zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met Sanford op zaterdag. Hou de radio aan en daarna de heren van Entertainment for You op de radio. Dus dat mag je absoluut niet gaan missen. Hier is Lips Inc.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 In Frankrijk heeft de politie ook vandaag weer de handen vol aan demonstranten bij brandstofdepots. Een groot depot in Vos-sur-Mer in Zuid-Frankrijk is geblokkeerd door zo'n 200 actievoerders... die boos zijn over het verhogen van de pensioenleeftijd. Een blokkade van een ander depot werd vannacht na een week gebroken. Volgens ooggetuigen deed de politie dat zonder geweld. De protestacties tegen de Franse pensioenplannen zijn al ruim een week aan de gang... en waren ook in andere sectoren, onder meer bij de spoorwegen... De regering schat dat de acties het land per dag 200 tot 400 miljoen euro kosten. Overmorgen geeft de volksvertegenwoordiging waarschijnlijk het groene licht voor de omstreden pensioenwet. Voor een dag later hebben de vakbonden weer een algemene staking afgekondigd. Een bomaanslag op een soefistische tempel in midden Pakistan heeft aan vijf mensen het leven gekost. De laatste tijd zijn er veel aanslagen op soefie heiligdommen door islamitische militanten... Sofisme is een mystieke stroming in de islam. Een soefistische geleerde verwijt de Pakistanse regering... dat hij te weinig doet om de soefies te beschermen. Tientallen mensen zijn dit jaar al om het leven gekomen... bij aanslagen op soefistische heiligdommen. De Europese Unie stuurt een interventieteam van grenswachten naar Griekenland... om het land te helpen in de strijd tegen illegale immigratie vanuit Turkije. Zo'n 90 van alle immigranten komt via Griekenland de EU binnen...